Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De eigenaar van een Poolse supermarkt wil bij alle winkels politiebeveiliging. De afgelopen dagen waren er bij meerdere van dat soort supermarkten explosies... Vannacht ging het nog mis bij een zaak in Beverwijk. Ik was natuurlijk weer heel erg geschrokken. Ik, bedoel, ik heb ook vannacht uh, slecht geslapen. En door de uh, explosie van gisteren in Aansme. Ja, je, je staat op, je gelooft dat gewoon niet. Uiteindelijk uh, ben ik gelijk hier naartoe gekomen. En dan zie je, dan zie je wat eraan. Dan. Dus, uh... Wie er achter de aanslagen zit en of ze iets met elkaar te maken hebben, is niet duidelijk. De Europese instelling, die gaat over het beoordelen van coronavaccins... ...heeft vanmiddag te maken gehad met een cyberaanval. Het is niet duidelijk of er gegevens zijn gestolen, maar de politie stelt een groot onderzoek in. Dat gebeurt door Nederlandse rechercheurs, want het medicijnbureau zit in Amsterdam. En de politie heeft de man uit Haarlem opgepakt omdat hij iets te maken zou hebben met een bommelding op Schiphol. Vanmiddag werd een vliegtuig op de luchthaven ontruimd. Ook werden toegangswegen bewaakt en voor de zekerheid werd ook de traumahelikopter erbij gehaald. Die hoefde niet in actie te komen. En kattenbaasjes, let op met kerstversiering. Die waarschuwing geeft een dierenarts in het Brabantse Heusden. Deze week had ze nog een kat op de operatietafel liggen die iets te enthousiast was met de slingers. Die had gesnoept van de kerstslingers en op de foto's was te zien dat de darm opgestroopt zat. Maar niet alleen bij de slingers kan het volgens de arts misgaan. Je moet ook oppassen met kleine dingen die dieren kunnen eten. Bijvoorbeeld kleine kerstballetjes of lampjes en daarna. Daarnaast ja, de kerstboom zelf natuurlijk. De naalden die zijn giftig. En ook daarnaast is het water van de kerstboom is giftig voor de dieren. Ook hondenbaasjes moeten trouwens oppassen. Want ook de kerstchocolaatjes op tafel kunnen hartstikke slecht zijn. Het weer nog. Vanavond en vannacht veel wolken, mist en temperaturen rond de 0 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt, maar wel droog. En op sommige plekken is er af en toe ook een zonnetje. Het wordt 3 of 4 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam staat Fiede tussen knalpend Raasdorp en de aansluiting met de A10. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto op de ringweg A10. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Zie, FN.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 hoe ze toen met een maximum aan, aan, uh, aan Charme uh, hun nummers uh, al over het voet licht brachten. Dus laten we maar eens starten. Oké, okay, daar gaan we.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 Ja, ja, ja. ja dus, uh, en die mondharmonica valt me ook steeds meer op. Eigenlijk. Ja, want, uh, ik heb uh, Ede Deze Week laatst nog gezien. En toen speelde hij één nummer. Uh, ook nog ja, ja. de goed herinner. Ja, ja. Oh, jij hebt hem nog later nog een keer ja. gezien. Hè? Ja. Op de mondharmonica, maar ook op een gegeven moment op zijn orgeltje of zo. Ja, ja. Uh, ja Lennon bedoel ik. Ja, ja, dus ja, was geen, geen groot toetsenis. Dus. Hij heeft het een beetje geleerd van, uh, van Paul McCartney. Die was toch op zich wel iets. Ja. Muzikaal, okay. op instrumenten was hij muzikaaler. Uh, uh, ja, die harmonica vind ik ook een van de charmes van de eerste Beatle. Uh, ja. Ik weet niet wanneer die naar nou mij gestopt is, Lennon, maar ja. er zijn ook in de latere carrières af en toe duikte nog dat harmonicaatje. Ja, maar nooit op. zo expliciet aanwezig in nee, nee. de Nee, dat is echt een stuk nee. minder geworden. Ja. Ja, ja. Zij toen begon hè, met Love Me Do, met de hele prominente mondharmonica. Ja. Klopt, uh, mond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 Maar heeft niet, Michael Jackson uh, heeft die ook. Uh, en, uh, ja, ja nou, dat is maar het werd alleen maar zoeter. En The Girl of ja. High. Ja. Op een gegeven moment uh, krijg je al kies van, <laughs> Maar het is geen slecht nummer, maar uh, nee. het, is zappig, het werd wel ja. gemist. Ja, uh, ja, ja, ja. Uh, een, beetje, een beetje tegenwicht tegen, de, tegen al dat zoet. Het volgende nummertje. She Loves You. Uh, wat, wat kan je daarover zeggen?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 uh, van gekke akkoorden. Heel ja. veel uh, eerste keren. En zelfs ja, ja. In She Loves You met die derde persoon ja, vanuit ja. een andere, een, een simpel verhaal te stellen, maar vanuit het perspectief van een ander, van ander okay. is ook ja. uh, een soort primeurtje. Een muzikaal? maakt die song ja, ja. toch interessant. Muzikaal nog iets over te vertellen? Ja, het was een grote hit, maar ja, ja iets nieuws inderdaad. Ja, ja ik vind, ja. nee, muzikaal is het meer... Uh, behoort tot de Canon en, en uh, niet, ja. Ja, niet iets waar je heel lang op kan herkouwen, denk ik. Maar het nee, okay. zit ja. goed in elkaar, prachtige harmonieën. Ja. Ringo, Ringo ja. drumt het goed, kan ook niet iedereen. <laughs> Luister maar goed, er zit toch weer, hè, dat, ja, ja. dat, dat ja. gebruik van ja. die, die pauken. Ja. Ja. is toch Pauken? Tomtoms, ja, ja, zeg maar. Dat ja, is ja. toch wel... Uh, ja, dan moeten we zeker eens gaan luisteren, want het al heel gehoord, specifiek. Dus, ja. Hier komt uh, She, Love you. She Loves You. Yeah. to you should. ...should be blind. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. Oké, okay, She Loves You. Dan gaan we naar uh, de derde de keuze van jou. I want to hold your hand. Dat is ook ja. een heel speciale. Ja. ja, als je nou zou zeggen... Uh...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 heeft dat inderdaad ontdekt. Ik lees die 29 november 1963. Ja. Is, is het uitgebracht in de UK. So, yeah. Een paar weken later in de uh, US. En inderdaad 29 november was het precies een week na de moord op Kennedy. Ja. Uh, in die zin er, ja, er wel een soort, was het wel een soort uh, ja. bevrijdende song. Uh, die de boer weer een beetje vrolijkheid uh, verschafte. Ja.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 maar ik denk dat op een gegeven moment is een Amerikaans radiostation heeft dat opgepikt en is dat gaan draaien. Ja. En Dus nu met, met dat samenvallen, ook misschien met Kennedy, met, dat ze echt een, uh, een opkikker nodig hebben. Ja. Nou, ik had gegeven dat uh, uh, Brian F.C. ook uh, ervoor gezorgd heeft dat, dat ze in uh, televisieprogramma's gingen optreden. Oh ja, natuurlijk, dat vergeten we. Ja, dat de is denk, denk ik shows. Ja. Ja. Ja. ja. En uh, dat heeft er ook voor gezorgd dat ze ja, toal bekendheid kregen in korte termijn.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 Heeft echt tegen zichzelf gezegd: Ik wil, een, ik wil weer een nummer 1-hit schrijven. Okay. En nagaan ja. hoeveel mensen dat we ja. tegen zichzelf zeggen als muzikus. Uh, maar hij deed het. Dus uh, het is uh, toch van andere orde, ja. <laughs> met McCartney. Hè? Ja. En, uh, ja, ik denk. Uh, uh, wat er, oh, is er over dit nummer te zeggen? Uh, ik ben, ik ben, ben je vraag even vergeten, Bim. Is het echt een Paul McCartney-nummer? Een zoetsappig nou, nou, ja.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 Ja. Dus, dat, dat, dat, dat is ook een beetje door hem, denk ik, zo opgezet. Het shaken van hun hoofd bedoel. Ja, ze gingen ja. ze schudden met hun hoofd bij het uh, refrein. Ja? Ja? ja? ja, to okay. make the girls scream, hè. <laughs> ja, ja. ja? Da ja kom, ja, dat, da daar, daar hebben we het over, hè. Dus ja. we moeten ja. eventjes uh, weer, uh, de, de, de, de geest <laughs> van de teenie... Uh, van de teenagers voorstellen. Gaan ja, we niet begonnen meteen te gillen, niet toen ze met hun hoofd gingen zwaaien? Ja, en toen werd het wel ja. erger, ja? Kijk de maar. Nou, we hebben nog deze week toch gezien. Ja, maar, ik denk maar dat je ze daar schreeuwde altijd is. inderdaad. Ik heb niet Ja, ja dat, is wel, dat was wel een dingetje. Vond ik wel leuk. Ja. En George Harrison, af en toe hoor je eens een star, ik vind het toch wel. Uh, ja. ja, er ja. zitten heel veel, dat is ook, dat, die gitaarsound die is. Um,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 trots op zijn instrumenten, hij was heel ja. erg, uh, echt op zijn gitaar okay. en ja. uh, nou, het voor Lennon trouwens ook wel, maar dat was een, iemand die wel, um, die niet zomaar wat deed, die echt, echt zijn partijen heel zorgvuldig ja. uitwerkte. Dat ja, was de jongste hè, George Harrison natuurlijk, ja. pas ja, veel, ja. Ja. maar ze had ja. het uh, gevraagd om bij de band te komen, omdat hij toch wel akkoorden kende en zo uh, goed gitaar speelde of zo. Ja. Ja. Ja. Moet je nagaan, ja toen was hij geloof ik... Uh, 14 jaar of zo. Toen was kans, hij 14, ja. ja. ja. Ongelooflijk, ja. ja. ja. ja ik, een ander weetje is dat uh, Todd Rundgren, die is natuurlijk een bekend Beatle-fan. Hij heeft ook een hele LP gemaakt, Die Face The Music, waar ja? okay. hij uh, alleen maar Beatles-plagiaat pleegt... Als je luistert, denk je, ja, dit is sprekend... ...Beatle composities. Je hoort okay, dat hij yeah. het zingt. Yeah. Maar hij heeft gewoon gezegd, wat zijn nou de ingrediënten... ...van Arm van the Wars? van... van uh, ...I'm gonna hold your hand. En hij is daarmee gaan spelen. heeft andere composities gemaakt. Maar als je het hoort, denk je, verdorie... ...dit zijn de Beatles. Waarom ken okay. ik dat nummer niet? Yeah, yeah. En dat is om, om zijn liefde voor de voor, uh, Beatles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 Ja, yeah, oké. Okay. Dat, dat is dus de Amerikaanse versie. Ja, uh, van With the Beatles. Hè? En yeah. die begint met I Wanna Hold Your Hand. Oh, hij okay. las de liner yeah. notes. Yeah. Hij vond het ook zo bijzonder. Op, in de liner notes stonden alle instrumenten die op die plaats gespeeld werden, tot en met Arabian Tom-toms, zonder vermeld. Ah, oké. Okay. En yeah. Uh, yeah. voor hem was dat al een, een soort, soort, soort aansporing om.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 ...van Peter Brown... Dus, uh, ja. ...ik geloof een perschef... ...die wordt ook genoemd in uh, The Belt of John en Yoko... Uh, okay. ja. daar gaan we ook nog draaien... Ja. Uh, ...die heeft een boek geschreven... ...The Love You Make... ...en uh, er okay. zijn heel veel Beatle boeken... ...maar uh, Brian Epstein wordt daar... Uh, ...heel erg belicht... ...in The Love You Make... Okay. ...wat een gedreven man dat was... ...en ja, ook wat, ja. een, wat een tragische man dat, dat tragisch, was... Ja, ...omdat ja. hij... Uh, ...ja eigenlijk alles op... op ...moest offeren...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 Kelder gehaald, zeg maar. een mooie, en mooie pakjes en erboven, aangetrokken. Ja, ja. En die is, uh... ja, daar moeten we het ook nog over hebben, inderdaad Van een, <laughs> een leere periode naar een nette periode. Ja, ja. Ja. ja. Maar nu weer wat muziek. I feel fine. Daar nog wat over zeggen of gewoon eerst even luisteren? Ja, gaan we gaan luisteren.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 van Robert Sowell was iemand, waar ze met de hoes bezig. Ja. Yeah. Uh, gingen ze dia's laten zien. Ja. Yeah. Van, van, van die shoot in the park. Want ze hadden, dus die, ongeveer die hoesfoto. Maar op een yeah. gegeven moment was één dia, je kent die oude diaoprava wel. Yeah. Die, die viel scheef. Yeah. Zei ze, ja. Dat willen we, dat scheven. Kijk maar naar die, die hoesfo. Dat is, is een wel ja? geinig. Hij kijk, is een beetje vervormd ja. ook. Hij ja. is niet alleen gekanteld, maar ja. hij hangt een beetje scheef. En daardoor ja, ja. zijn die gezichten ook vertekend. Ja, de, de, ja. Dat ja. is Ik natuurlijk... probeer me wel eens voor te stellen hoe, hoe, hoe, hoe, hoe zijn leven nou nou uitzag inderdaad. Hè? Om, om, om. Ja, 200% muziek of zo. Of, of heel veel, ja, het lijkt me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 Gitaar zonder okay. enige vervorming, zonder echo. Yeah. Zo'n gitaarriff. Het is yeah. een riff, hey, I ik yeah. uh, Maar dat is. Ja, uh, yeah, het is one of a kind. Het is, is charming. Het <laughs> is, is, ja. heeft soul. Ja, ja. herkenbaar. And, en het is ja. natuurlijk. Um, die stem van Lennon. Hè? Lennon's stem domineert dit nummer. En zeker. dat die geweldige ja. harmonieën, ja. She's en Love is meer. Dat is natuurlijk alleen drie drietonige ja, zang. Ja. Ja. Kun je, dan, dan hoor je ook. dat we George niet vergeten. Hoe goed George ook zong. Uh, Zingt hij ook op dit nummer? Ja. ja, ja. Oh oké. Okay. Dan, dat, dan dat, moet ik nog eens dat, luisteren. Dat, dat, inderdaad. Ja. We gaan het nog even controleren. Maar ik weet ja. het bijna zeker. Wat staat hier? I Feel Fine is opgenomen. Genoeg de sessies voor Beatles for Sale.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 Ja. Mocht hij niet? Ja, dat is ja? een studiomuzikant. Het lag niet zozeer aan Ringo als aan de voorganger van Ringo. Piet Best. Piet Best ja, die ja, was inderdaad ja. Ja, nou, fijn, dat is weer een heel ander verhaal. Maar kom niet aan Ringo, wel. Kom ja. niet aan Ringo. Kom niet aan Ringo, daar nee. ben ik ja. het met je eens inderdaad. Ja. ja, ja. Goed, het volgende nummer. We can work it out. Als ik zo dan nou weer naar die teksten kijk, wij kunnen het. We can, ja, hoe zou je het vertalen, hè? Oef.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 En het uh, is echt een heel ander tijdperk, dat wat we nu instappen. Dus waren ze ook gestopt met optreden, of nog niet? Uh, nog, nog niet. Nog niet? Nee, okay. nee want nee. Zei, dit is 65, december 65. Ze waren het wel al heel erg zat. Ja? Neem dat van mij aan. Maar ze hebben natuurlijk nog tot, wat zeg ik? 6, 6, nee, ze hebben nog tot 67 Candlestick Park. Ja. We hebben die film toch gezien, Pim. Ja, tot 67 inderdaad. Nee, ja. ik, denk zes, ja. ik denk 66. Toch, okay. Dat gaan we ook opzoeken, want we, ook we moeten natuurlijk weten. Laatste optreden van de Beatles, ja. ja. Maar het is natuurlijk. Uh, en wat ook uh, bijzonder is, als je weer work, work, work It Out uh, opzet. Je zit meteen midden in de song. Hè? Okay. McCartney zingt try, try to see it My Way. Ja. Zonder enige try intro. Geen roffel. Geen, nee. geen riff. Helemaal niks je zit meteen midden in de song ja, ja, dat heb ja, ja. ik nog nooit ergens anders zo gehoord het is net er een tape lopen op een gegeven moment hebben ze de microfoon aangezet ja ja uh, laten we het ook maar weer een, een nieuwtje noemen wat de titels hadden dat maakt als je het weet of als je, uh, als je er rekenschap van geeft maakt dat ook weer een bijzondere song ja, ja, ja op, zet, zet ja. hem maar op en, ja. Ja, ze waren heel vernieuwend natuurlijk eigenlijk hè? Ja, dus hier, verdien, ook, hier zit ook een muziekgebruik of uh, gebruik van muziekinstrumenten en zo. Of, nou, als je het goed, je, dat je zegt, er zit hier natuurlijk je, hier zit een hele leuke clip van uh, We Can Work It Out. Mm -hmm. uh, een zwart-wit clip, daar zit John Lennon achter het harmonium. Dat wordt ook gebruikt als je in, in de opname. Uh, ja, Barmen harmonium harmonium. Ja. klinkt het, mooi het, of zo? Ja, of het, het, het geeft aan het aan een lopen, beetje ja, iets, ja. iets walserigs, geeft eraan iets heel. Uh, ja, dat is waar.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 Ja, ik kan me nog herinneren dat ik ja, Veronica natuurlijk hè, dat we lagen in de zwembad groene Groenendaal dan zaten we naar de top 40 te luisteren en dan kwamen dit soort nummers natuurlijk allemaal voorbij ja Ja, fantastisch. Tot ja, al ja, nog mooie ja. zomers He? Ja, <laughs> ook dat nou, dat zie je, je het kleurt, alles kleurt erin hè. Alles kleurt, als je, ja, ja Als je muziek draait, komt alles weer terug Ja, nou, wat ook um, wat ook wel aardig is dat uh, het schijnt dat Lennon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 En uh, we can work it out bij de a -kant. Maar later met Revolution ja. en H.U.s hey van Lennon, we moeten Revolution, het moet de a worden. Nee, zei George Martin met nee. McCartney. Nee, Hate hey het moet de a worden. Ja, ja. En het is nog een keer gebeurd. Ik moet even, dat moeten we aan op mij opzoeken. Misschien ja. hebben we het nog kunnen vinden. Oh, ja. uh, op een gegeven moment zei Lennon, ik ben het zat.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 Hè? die als eenheid naar ja, buiten eenheid kwam. Uh, kwam. Ja, dat klopt wel. Ja. Het vroeger, en dat heb ik ook wel eens verteld, vroeger die big bands, die hadden een, een dirigent, die was de belangrijkste. Of je had een zanger, een nou, zanger uh, eigenlijk. En er was er maar eentje die zong. Maar hier heb je er niet één zanger, je hebt twee zangers, je hebt drie zangers, je hebt eigenlijk vier. Ja, Dat was zeker. Het is toch helemaal anders inderdaad, zo, ja. ja. Ja, het feit dat ze zo zo lang zo dicht op elkaar hebben gezeten, letterlijk. Hè. Je kent ja. de Hamburg-verhalen ook, dat ze daar ja. uh, zeker de eerste keren, ja. ze zijn natuurlijk vaker geweest, met z'n vier in één kamertje werden ge gedaan. Ja, ja eerst in de kelder, ja. En, uh, je, ze zagen elkaar gewoon 24 uur per dag. En, ja, ja. Uh, ja je, je merkt ook wel in die persconferenties uh, in die tijd dat ze gewoon heel erg... Uh,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 Maar goed, niet zo'n lof over de Beatles. Maar ze hadden natuurlijk ook wel de mazzel in die tijd dat, ze, ja. dat heel veel dingen nog niet uitgevonden werden. waren, op, ja, en, en, tuurlijk, en het ja. was nog een, een blank speelveld. Heel erg. Popmuziek. Mm -hmm. Zeker later hoe ze de avocardistische kant op gingen. Flauwe Pauw moest allemaal nog beginnen. Ja, ja. En ze hadden natuurlijk een, een first class studio tot hun beschikking. Ook want, belangrijk, uh, ja, ja, want ja, George Martin met zijn studio, wat waren dat? De Abbey Road Studios, over. ja. ja. ja. Uh, dat, was natuurlijk, dat was natuurlijk gewoon uh, goud. Die, die konden echt oh, met, okay. met de beste ja. microfoons, de beste toen al. Goede ja. akoestiek, dat was misschien ook meer gelukt. De Abbey Road Acoast, Studios ja. Ja. hebben nou eenmaal gewoon een goede akoestiek. Door ja, zeker. De, de samenstelling van, van de ruimte en, en, en de, de materialen die zij gebruiken.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 In het begin speelde ja. hij toch piano en zo? Dat hebben ze toch van hem geleerd, dat heb ik wel eens gehoord. Ja, hij ja. heeft heel veel dingen voor ze gedaan, ja. ja. ja Misschien is... ook wel meegespeeld, denk ik. Maar ja. Zeker, ja. ja, die piano's wel ja. van In My Life, prachtig, een spinet of zo. Is dat, dat van is, hem, ja? Dat is George Martin. Oh. Ja, ook nog wel, ja, er zijn ook andere partijen die denk je van, ja, kan McCartney zo goed piano's vallen? Martin, my dear, is, <laughs> ja. he, dat ken je. Ja? Best wel een lastig stukje piano. Best, bijna ja. hogeschool.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 Orkest achter. Ja. En arrangementen zou je dat ook gedaan hebben? Uh, George Martin? Ja, ja, ja. ja, ja, ja zeker. Ja. Op een gegeven moment hebben ze het misschien zelf opgepakt. Toevallig bij de uitzondering ja. niet het nummer wat we zo gaan draaien. Dat is één uitzondering bij okay. George Martin. Ja? Omdat hij geen tijd had die dag. En Paul McCartney dacht: Ja, maar geen tijd. Wat zullen we nou hebben? <laughs> Ik ga vandaag dat nummer opnemen. Want daar okay. heeft iemand anders opgetrommeld. getrommeld ja. oh. die, de, die het arrangement heeft ge uh, gemaakt. En welk nummer?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 She hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching a handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside she is free She We gave her most of our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 why would she treat us so thoughtlessly how could she do this to me made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong?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 Het zit niet echt in de, in de Beatle-catalogus als, als een typisch Beatle-nummer, maar het is zo'n mooie melodie. Ja. Ik vind het wel en wel misschien een typisch is het uh, verhaal ook goed, hè? Het is een wel. het hoort op die LP. Hè? Ja, ja dat, dat past ik wel, hè? precies. Ja, bij, in de, ja, vanwege de, in, ja, in de ja, sfeer of wat ook of zo, of de muziek of zo, echt ja. Het ja. ongelooflijk, ja. ja. Ik moest vandaag ook denken aan een meisje van 16: Paul de Groot, ja. die hebben we laatst ook ja. nog gezien. Ja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 Die, uh, dat is ook terug naar te leiding tot het krantartikel, want dat heeft destijds in de krant gestaan. Cardi okay, die yeah. pikte het op en die heeft daar een nummer over geschreven. En uh, die Melanie Co. zei ook: Van ja, dit, dit, uh, dit, dit, klopt. dit klopt, dit klopt precies, dit hele verhaal. Yeah? En dat zijn ook mijn ouders, en uh, <laughs> dat, dat, dat is gewoon uh, een soort toevalstreffer. ja. Yeah, yeah. uh, dat is echt wel leuk, dat je jezelf in een song herkent. Ja, zeker, inderdaad. En uh, yeah. dat dan. Uh, wel knap dat ze ja, uit uh, krantenartikelen gewoon een heel nummer halen of zo. Of, ja. of die inspiratie en zo, dan toch blijkbaar er een heel nummer van kunnen maken. Ja, is niet ja. het enige, hè? Ja. Beatles hebben dat wel vaker nee, gedaan. Nee. Dane Live is natuurlijk ook zo'n nummer, toch? Ja ja, dat, ja, ja, exact. Ja. Dus dat was meer een Lennon-ding, dacht je, hè? Dat ja, je zeggen, klopt, die, ja. Wat ja, maar het Rennen. zijn die Brokstukken inderdaad, hè? Ja. Ja. Maar even oh, terug, want ja, we hebben. On,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 wel na te gaan dat ze in de begintijd uh, hun songs uh, ja, schreven en mm -hmm. redelijk beslaagd ten ijs kwamen. Okay. Hoewel, de begintijd, ja, in de tijd dat ze toerden, hadden ze natuurlijk ook heel weinig tijd. Om. Ja, dat deden in maar de bus, ja. ja. Ik denk dat ze wel in de studio kwamen met, met, met nieuw materiaal. Toch ja, wel, ja, en, ja, ja. Uh, ja, Als het niet meer ging, gingen ze covers ja. doen. en Een, een album was Beatles for Sale heeft daaronder ondergeleden, want ze waren wel bezig met hele goede songs, mm -hmm. maar door de, door de tijdsdruk en tijdsgebrek yes. hebben ze toch nog wat covers erop gezet, okay. dat het allemaal veel sterker kunnen zijn. Ja. Als je had gezegd, ga nou nog eens twee weken extra in de studio ja, zitten. Ja, ja. En, uh, maar iedereen had er van zijn eigen inbreng. Ik denk niet dat ze de drumpartij van Ringo gingen uitwerken of zo. Hè? Die zeiden ze nou, het is een vierkwarts Ringo, ga jij gangbaar? Ja, omdat het een goede drummer was, hoefde je bijna ja, ja. te vertellen. Ja. Maar op momenten is er ook zeker wel uh, vooral de McCartney ingegrepen. Van, ja, oké. Okay. Uh, van uh, je moet dit zo drummen en uh, je moet hier een loffel ja. weglaten. Uh, ja. Ja, uh, ja, nog een anekdote. De... Ik heb wel uh, eens gehoord dat Ringo Starr gezegd. Nou, uh, uh, die andere drie waren allemaal gefrustreerde drummers. <laughs> ze <laughs> ja? wilden heel graag drummen, inderdaad. Ja. Oh, ja, dat, <laughs> dus dat wisten het allemaal beter bij. Gefrustreerde drummers, ja, ja, ja. ja. Leuk. Oké, okay, uh, voor. Uh,